11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Statieportretten van dieren, hoe maak je die? Zometeen het Rits bij de Vem. Het NOS Journaal met Dorot Megens. Minister Hennis Plasgaard vindt het achteraf een foutje... dat Defensie een tijdje geleden is gestopt met het werven van nieuw personeel. Na de bezuinigingen onder het vorige kabinet... werden de wervingscampagnes beëindigd... Inmiddels wordt ondanks de ontslagen weer personeel aangetrokken. Hennis daarover in het NOS Radio 1 In de dynamiek van toen, van toen is dat besloten... om de wervingscampagne per onmiddellijk stop te zetten. Ja, en dan krijg je een beetje een tankereffect. Hè. Dat komt tot stilstand. Maar voordat het weer in beweging is, dan duurt dat even. Hennis zei dat mensen nu weer massaal op wervingsdagen afkomen. Ze noemde verder de begrotingsafspraken van vorige maand... met de oppositie een keerpunt voor Defensie. Toen werd afgesproken dat er iets minder wordt bezuinigd... dan eerder werd aangekondigd. De omzet van de detailhandel is in het derde kwartaal van dit jaar met 2% gekrompen. De verkoop liep eigenlijk met meer dan 4% terug. Maar door hogere prijzen bleef de omzetdaling beperkt. Vooral september was een slechte maand met een omzetdaling van 6%. Vooral in de elektronica, de woninginrichting en de do-it-zelf winkels ging de omzet fors omlaag. Het online winkelen blijft groeien. De omzet bij postorderbedrijven en internetwinkels lag 8% hoger dan een jaar geleden.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 Vier jaar geleden werd een fossiel gevonden van een neandertaler in het afval van een schelpenzuiger. Het schedelfragment werd opgezogen langs de Zeeuwse kust. Steeds meer mensen kunnen niet zonder de publieke omroep. En al helemaal niet zonder het NOS-journaal, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het European Institute for Brand Management. 68% van de consumenten zegt dit jaar dat het NOS-journaal onmisbaar is. Vorig jaar was dat nog 62%. De HEMA staat al vijf jaar op nummer één. Driekwart van de consumenten kan het warenhuis niet missen. En Albert Heijn bezet de derde plek op de lijst. Het weer flink wat zon. Vooral in Limburg kan nog mist voorkomen. Het blijft droog en het wordt 9 tot 11 graden vandaag. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Morgen weer meer kans op regen. En he Passet, is er in Zuid-Limburg al sprake van enig licht in de mist? Ja, er is wel wat licht in de mist aanwezig. Maar het verkeer heeft er nog steeds, vooral in het zuiden van de provincie, af en toe hinder van. Dat betekent minder dan 200 meter zicht. Op de weg twee files op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Twello twee kilometer. Daar staat een tankwagen die moet worden geborgen. Er zijn nu twee rijstroken dicht. Op de A50 Os Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Valburg. Daar staan ook twee kilometer file. En er zijn er ook twee rijstroken dicht. Het treinverkeer rond Schiphol ligt grotendeels stil. Ze zijn daar bezig met een onderzoek aan de bovenleiding. Dat gaat nog drie kwartier duren. Dus hou rekening met de vertraging die kan oplopen tot een uur. Sommige voornamen zouden verboden moeten worden. Welke, dat hoort u wel.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 VARA, Radio 1, de gids .fm. met Felix Meurders. Goedemorgen. Urenlang in de bosjes zitten in Afrika om een wild dier te fotograferen. Fotograaf Robby Bolijn deed het jarenlang, maakte duizenden foto's... en exposeert nu in Amsterdam. Maar verwacht geen dieren in een normale habitat wel of geen prooi verscheurend. Nee, het zijn bijna statieportretten. Soms zelfs met een Photoshop-filter eroverheen. Wat bezielt Robby Bolijn, ik vraag het hem zo... Wat is belangrijker, het verdwijnen van de gemeente Boskoop na de verkiezingen van vandaag of het bezoek van Marine Le Pen? En het is alsof je een heel koor hoort als je alleen zou luisteren naar de muziek van Jacob Collier. Maar kijk je naar de bijbehorende filmpjes op YouTube, dan zie je dat hij alleen is. 19 jaar, student aan de Royal Academy of Music, multitalent, bespeler van vele instrumenten, componist en arrangeur. We stellen hem zo voor. Ook bij ons te zien, natuurlijk. Surf naar gids.fm. Sjaak, Jaap, Gerrit en Jan, of Marie, Treintje, Truus en Ria... klinken de voornamen die vroeger menig geboortekaartjes sierden. Maar tegenwoordig zijn ze nog maar weinig te horen. De kindernamen van nu zijn hip, modern en vooral anders. Rapper Gers Pardoel koos voor zijn pasgeboren zoon... de wel heel aparte naam Goud. Ja, Goud Pardul. Ieder zijn voorkeur natuurlijk, maar er zijn toch grenzen aan... wat wel en niet kan. En daarom, een naam als Goud zou niet moeten kunnen. Waar... Of niet waar? Niet waar. Zegt Emma van Nifterik van de website voornamelijk.nl en een van de schrijvers van het boek over voornamen. Mevrouw van Nifterik, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel gouds hebben we in Nederland? Eén. Is dit eerst de eerste en de enige dan, tot nu toe? Uh, hij is de enige. Ja, dat klopt. Afgelopen zaterdag geboren en een uh, unieke naam gegeven. En u zegt niet waar, dus u vindt het een prima naam. Nou ja, ik vind het zelf een, een naam die, waar een, een persoon als Gersper uh, best prima mee kan wegkomen. Maar uh, los daarvan wat eigenlijk interessanter is, uh, of we het wel of niet mooi vinden... is dat het eigenlijk een naam zou zijn die überhaupt niet toegestaan had moeten zijn. En niet omdat we hem mooi of te vinden, maar omdat het een bestaande achternaam is. Dat mag niet en, dus. Op het moment dat goud een achternaam is, mag je het niet als voornaam transformeren. Nee, op het moment dat het een naam is die niet ook al als voornaam in gebruik is. Ik noem een naam als Thomas. Dat, het is zowel een gebruikelijke achternaam als een gebruikelijke voornaam. Dan kan het wel, maar je kan niet zelf een achternaam um, uh, als voornaam geven. En is dat de enige regel voor een voornaam in Nederland? Dat het geen achternaam mag zijn? Nee, dus de, eigenlijk ben je wel zo goed als vrij om te geven wat je wil. Maar de andere regel, los van die achternaamregel, is dat het niet ongepast mag zijn. Dat is natuurlijk weer een prachtig Nederlands begrip wat betekent... Uh, wat is een niet-gepaste naam of wat een ongepaste naam? En ja, daar zijn eigenlijk heel erg veel voorbeelden... van te noemen, namen die um, niet zijn toegestaan... omdat ze uh, um, te aanspreekgevend zouden zijn. Kijk, het is vrij vanzelfsprekend dat je je kind niet zomaar uh, poep mag noemen, bijvoorbeeld. Nee, of, maar, Jan, of Jan Lul, Meuris, noem nee, maar Nee, <laughs> precies. Dat zou inderdaad een, een naam zijn... die vrij zeker geweigerd uh, zou worden. Maar verder kan bijna alles hier. Maar die ambtenaar heeft dus niet zitten opletten op het moment dat goud werd aangenomen als voornaam. Ja, ik denk dat je het zo kan zeggen. Anderzijds, als je kijkt wat er de afgelopen jaren... überhaupt voorbij is gekomen... dan niet zozeer achternaam als voornaam... maar uh, vrij bijzondere voornamen... dan denk ik dat de regels uh, ongeschreven... toch wel wat losser aan het worden zijn. Dus het is niet uh, Goud is bijvoorbeeld zo'n naam... maar in, dat, uh, in die serie uh, metalen zijn er wel meer te vinden. Er zijn ook kinderen die, bijvoorbeeld die platina heten... best veel die zilver heten... Koper en zelfs ijzer ben ik tegengekomen. Kan allemaal als voornaam. En ah, dan hebben we nog een heleboel meer eh, zware metalen bijvoorbeeld... die we kunnen eh, geven als voornaam. Nou ja. is er in naam als swastika wel toegestaan en chakalotte mag niet. Terwijl nee, je swastika was, als aanstootgevend zou kunnen bestempelen, toch? Ja, dat is natuurlijk net wat de achtergrond van mijn familie is. Het is. een swastika is natuurlijk uh, vrij vertaald uh, voor de meeste Nederlanders een hakenkruis... Niet iets wat je je kind zou willen meegeven als voornaam. Maar het is ook een, een vrij oud uh, uh, zonnesymbool of een, een, een zonnewiel in uh, de cultuur. Dus het kan zijn dat die ouders uh, zich niet hebben gerealiseerd wat voor naam ze hebben gegeven. Dat weet je niet. Maar goed, het is in principe uh, geen verboden naam. Nee. Een tietje mag ook, hè? Ja, ja, dat zijn van die namen die in onze 2013 oren uh, misschien aanstootgevende klinken of in ieder geval een naam waarmee je als kind gepest zou kunnen worden. Maar dat is natuurlijk niet heel veel meer dan een afkorting van Letitia. En daarmee uh, kan die gewoon uh, gegeven worden. En u had zo'n beetje ja. al die voornamen bij uh, die we ja. geven aan onze kinderen. Wat is de trend van tegenwoordig? Kort, kort, nog korter. Als je kijkt naar de uh, populairste voornamen van dit moment... dan is uh, voor uh, jongens Sam en Bram bijvoorbeeld... zijn de populairste namen voor meisjes Tess en Sophie... En eigenlijk zie je geen namen meer... die uh, meer dan één uh, dan of twee lettergrepen hebben. En dan is Sofie dus eigenlijk al lang. Kijk je nog ergens ja. van op? Ik uh, niet zo heel veel namen meer. Hoewel ik het wel altijd leuk vind natuurlijk, om te zien hoe BN'ers... hun uh, kinderen noemen, omdat dat toch weer invloed heeft... op uh, de namenvoorraad voor de rest van het land. Maar sommige namen zijn ook heel raar geschreven, valt mee op. Dan worden ze normaal uitgesproken, maar dan staat er een H bij. Of een... Ja, dat, maakt, dat zijn eigenlijk de namen die voor mij nog het meest opvallen. Er zijn natuurlijk altijd rare namen, maar... Inderdaad, ja, het kind S meenomen en dan het accent op de laatste E zetten in plaats van op de, laatste, of op de ene laatste E, dat maakt het wel wat verwarrend. En ik denk dat je dan altijd moet uitleggen hoe je je naam schrijft. En datzelfde geldt voor mijn eigen naam, Emma bijvoorbeeld, waar mensen dan een H achter plakken om te denken dat dat chicer staat. Ja, dat maakt het noodloos ingewikkeld, denk ik. Hoe schrijf ik uw achternaam? <laughs> Met uh, CK op het eind. Dat is ook alweer moeilijk, hè? Ja, precies. Altijd uitleggen. Emma van Nifterik van de website Voornamelijk.nl... en een van de schrijvers van het boek Over Voornamen. Hartelijk dank. Graag ja, gedaan. De Gets.fm Al ja, nog niet zo lang geleden kwam je er in je zwembroek... of in je bikini en nam je er een duik. Maar het subtropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam... heeft na een paar jaar leegstand... voorlopig een andere bestemming gekregen. Het heet nu Rotterzwam. Vraagtekens erover. Verslaggever Robert-Jan Boy bekijkt wat er precies aan de hand is. Dag mevrouw. Dag meneer. Ik zag u nieuwsgierig naar binnen kijken. Dat klopt ja. Wat zou hier aan de hand zijn? Nou er is hier van alles aan de hand, dat weet ik toevallig. Oh, werkt u hier? Nee, nou, nog niet, maar we hopen wel binnenkort in te trekken. Oh. <laughs> maar ze maken hier uh, oesterswammen. Is dat het? Ja, en ze zijn ook bezig met stadslandbouw en allerlei andere initiatieven erbij te betrekken. Dus uh, ja, om hier eigenlijk weer nieuw uh, leven in te blazen. Want uh, als je hier uh, aankomt uh, lopen, dan zie je dus gewoon een groot glazen gebouw met tropicana erop. Schitterend gelegen trouwens aan de Maas met die strak blauwe lucht nu erboven. Dat sowieso, Heer? ja. Dat je denkt: van, nou, ik heb wel zin om een zwembroek aan te trekken. Yes. Maar niks meer te zwemmen nee, en geen, te badden en uh, te poelen en zo, hè? Geen bubbel wat meer, inderdaad. Nee. Heeft u dat wel meegemaakt vroeger misschien? Nee, ik ben hier net komen wonen toen het dicht ging. Maar u hoopt hier dus te komen werken? Nou, wie weet, ja. Maar daar ga ik niet al te veel over zeggen op de radio. Oh. Ik weet niet waar u van bent. Ik heb een afspreek met uh, Mark Sleger. Ja, die ken ik, ja. Ah, aardige man. Zeker weten. Ja. Ik kijk even naar binnen toe. Doe hem de groet. Kom, alles even mee. Nou, waarom niet? Ja. Wat is zijn naam? Jente de Vries van Kromkommer. Pardon? Kromkommer, een initiatief Krom. tegen voedselverspilling. U bedoelt Komkommer? Kromkommer. Nee, het is Komkommer. Het is Kromkommer, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Rotterdam. Robert-Jan. Ik ben Mark Slegers. Welkom bij Rotterdam, wat een ja. welkom. Ik kwam Jente toevallig ja, tegen. Van Komkommer. Kromkommer, hè? Kromkommer? Ja, ja. ja inderdaad. Dag Jente. Hoi. Hey, Goed. Oh, de twee kennen elkaar. We kennen elkaar al, ja. Niet zo lang, maar uh, een, beetje, een weekje. Dit is een betegelde ruimte. een Beetje onderin het gebouw, een beetje ja, in de krochten. De krochten van het gebouw. Waar is nou dat, dat grote glazen dak? Wat moet ergens dat zijn? Doen we maar eerst even de, de zwammen, denk ik. Hier van de, de zwammen? Hier kun je naar binnen. Hier naar binnen? De vochtige ruimte. Kijk, hier inderdaad een uh, vochtige betegelde ruimte met uh, aan rekken gebonden hier. Witte zakken, witte grote worsten lijkt het wel. Een soort worsten, ja. inderdaad. Zijn, zijn dit toch... nou de zwammen? Dit zijn de, de, het mycelium, met wortelstelsel van de Oesterwam. Ja. En die zijn doorgroeid door uh, het substraat in de vorm van worsten. Ja. Um, tenminste, zo zien ze eruit. Maar oh, hier zakken... groeit er ook eentje uit, hier groeit je ja. wat paddenstoeltje uit. Ja, hier groeit een uh, oesterwam uit. Ja. En je ziet uh, verschillende stadia, de zwarte zakken zijn uh, nog niet zo heel erg oud. En uh, hoe verder ze doorgroeid zijn, hoe witter ze worden. Koolzaakstro, tarwe stro, koffie staat er ook op. Ja, 50% koffie in dat geval. Koffie? Koffiedik. Uit Waarom? de horeca, als afvalstof uit de horeca. Wordt op dit moment weggegooid of verbrand uh, in de, in de afvalcentra. Het is goed om de zwammen te laten groeien. Daar groeien ze prima op, absoluut. En dan nou, maken daar maken we nu nog waarde meer van. Of het nu weg afgedankt en uh, wij maken daar uh, mooie oesters van me van. Waarom? Omdat het uh, een, een waardecreatie is uh, en uh, lekker lokaal uh, en benutte uh, benut voedingsstof is. Wat gebeurt er dan met die oefenswammen? Die worden op dit moment aan de horeca uh, verkocht. Hmm? Een lokale horeca in Rotterdam. Ja. En daar maak je weer heerlijke hapjes van. Onder andere kroketten, bitterballen, ragoutjes, stoofpotjes uh, en uh, noem maar op. Dus jullie dachten van Tropicana staat leeg? Laten we eens even Oesterswammen gaan. Nou ja, een van de business cases is inderdaad de Oesterswammenkweek. En boven het zwembad zijn we ook langzaam, langzaam bezig. Op naar het zwembad zou ik ja, zeggen. Ja, laten we kijken. En dan kom je midden in het zwembad. Wat een gekeken. vreemd gezicht gezicht zeg. Je ziet een enorme kas is het nu. Inderdaad, je ziet, je ziet daar nog een glijbaan. Je ziet daar een trappetje naar beneden. Dat moet een zwembad geweest ja, zijn. Ja, was het grote golfslag. wat. reusachtig glazen dak. En de zon die is, is overal. Ja. De tegelt. Ja, de hele dag lang. Als je ogen dicht doet zie je bij wijze van spreken nog de mensen in Zembroek en bikini hier uh, ja. zitten. Ja. Ja. Maar ik zie hier ja. geen, uh, geen zwammen. Hier zijn geen zwammen, nee. Zwammen die leven liever uh, onder uh, in het zwembad. En hierboven ja. zijn we meer met een stadskas bezig, met natuur. Ja. Uh, planten, vertical farming willen we hier gaan uh, uitvoeren. Aquaponics. En uh, kromkommers. Nou, die gaan we hier niet verbouwen. Hè. Die worden al ergens anders gemaakt. Maar we willen er alleen voor zorgen dat, uh, nee, dat ze gewoon weer op ons bord komen. Dit pand leent zich er bij uitstek voor om uh, alles op gebied van, van voeding, innovatie en educatie op te zetten. Hoe groot moet het worden? Uh, het liefst zo groot mogelijk. Uh, Europese grootste stadkast, uh, zei ik al. Uh, ja. Die staat hier gewoon in Rotterdam. Uh, laten we die bestemming daartoe uh, toekennen. Maar zover is het nog niet, hè? Zover is het nog niet. Nee, er moet nog aardig wat gebeuren. Um, en wij doen op dit moment alles met eigen, eigen geld. Ja. Met eigen geld. Dus uh, dat duurt er wat langer. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar het samenwerken... met verschillende ondernemers in de stad. En dan kun je straks uh, komkommers uh, zwammen. En uh, ja, wat nog meer? Nou ja, uh, he, alle, alle, we, we kijken hier niet Komkommers uh, doen ze al genoeg in het Westland. En er wordt al genoeg ja. weggegooid. We zijn echt op zoek naar andere soorten dingen. Maar uh, ja, het zou best kunnen zijn dat je een stukje educatief... Uh, een Westlander hier laat zien hoe ze komkommers groeien. En ja. daar op die manier aan koppelt dat je ook kromme komkommers... gewoon weer prima kunt gebruiken. Uh, zodat ze in de stad gewoon weer kunnen gaan zien hoe, hoe groentes gemaakt worden. Kijk, diepte 80 centimeter. Daar, <laughs> zie je? Mooi toch? Ja, Het pand spreekt echt tot de verbeelding. Uh, het is gewoon een heel, heel inspirerend initiatief wat ze hier doen. En daar willen we graag uh, nou een beetje bij aansluiten. Het is gewoon mooi dat mensen dit soort dingen doen. Zou die glijbaan trouwens uh, nog operationeel zijn? De kleine is een beetje moeilijk, maar hij houdt het nog wel, denk ik. Oh. De grote kun je prima doorheen lopen. Nou, dus dat we dat, uh, we dat even heeft. proberen dan. Ja, prima, dat is goed. Hier begint hij. Ga, ga, ga, je je, ga, ga je eerst? Nou, vooruit. Het glijdt niet meer, hè? Het glijdt niet meer, nee. Dat een beetje houdt het nog wel eigenlijk? Hij heeft best wel, hè? Wacht even je wacht. Ja! Hey, succes hè? Heel. Succes! <laughs> Nou, gelukkig is er geen water meer in het voormalige Tropicana in Rotterdam. Het moet dus een stadskwekerij worden. U hoorde Mark Slegers van Rotterdam... en Jente de Vries van Kromkommer. En ik heb een lepel vol liefde. En een cd. In, ja, dat was toen nog een LP, dat was toen nog uh, gewoon zo'n ding op vinyl. In 1965 onder leiding van John B. Sebastian, die groep met Do You Believe in Magic... en dat titelnummer werd een single en een hit. De DeGids.fm Office manager zijn en dan besluiten natuurfotograaf te worden... en dat vervolgens doen en dan ook nog eens prachtige beelden schieten. Het klinkt romantisch... En dat is het misschien ook. Maar je moet het maar durven en je moet het maar kunnen. En Robby Bolijn deed het en kan het. En tot en met 21 december is zijn werk te zien in de Amsterdamse galerie Eduard Planting. Hij zit bij mij. Me. Goedemorgen meneer Bolijn. Goedemorgen. Van office manager tot natuurfotograaf. Dat vergt de enige uitleg. Waar was u office manager? Uh, ik ben uh, acht jaar lang office manager geweest bij het Wereld Natuurfonds in uh, Brussel. Uh, ik had bewust gekozen voor die, uh, dat bedrijf, of die NGO, het is eigenlijk een, een VZW. Ja, uh, VZ2 noemen jullie dat. Een vereniging zonder winstoogmerken, ja. goed doel. doel. Ja. En daar waren heel veel mensen die met Afrika in contact uh, kwamen, ook mensen die er ook ter plekke werkten. En mijn bedoeling was om uh, op die manier ook uh, eigenlijk ja, meer Afrika op een professionele manier te gaan kunnen bekijken. En wanneer kwam die omslag? Dat u dacht, ik moet fotograaf worden? Die uh, omslag, uh, oh, dat was op mijn studies van marketing. Wil toen ik, al. toen dus, wil ik absoluut dus weten. Toen ben ik uh, bewust bij dat Wereld Natuurfonds gaan werken. Dan dacht u, dan kan ik vaak in Afrika komen en dan kan ik die wilde dieren fotograferen. Wel, het was een droom, want er worden heel weinig mensen uitgeplukt voor een vaste job bij de staf. Ja. Want iedereen wil daar werken. En ik had gewoon geluk gehad dat ik werd uh, uitgeplukt, dus dat was uh, prima voor mij. En toen bent u naar Afrika gegaan om daar foto's te gaan maken? Toen ging ik elk jaar op safari naar uh, eerst Kenia. Dat is een, een passie die ik al heel mijn leven lang had. Uh, opnames maken van, uh, van wilde dieren. En toen, uh, voordat ik er goed en wel besefte... Nou, ...dan uh, was ik ermee begonnen en dan liep het uh, fantastisch. En wat is de magie van het Afrikaanse continent dan? Ik denk, uh, je oorspronkelijke roots liggen op de Afrikaanse vlakte. Als je kijkt, uh, de eerste voetsporen van de eerste hominiden... ...die werden op de Afrikaanse vlaktes geplaatst, hè, op de Oost-Afrikaanse vlaktes... En ik heb er iets mee, ik vind het een heel magisch, uh, mysterieus continent. En ik heb altijd de zin gehad om eigenlijk die dieren daar... op een maïstueuze, leuke, indringende manier te, te fotograferen. En die hominiden die kwamen uiteindelijk van de apen, hè? Dus uh, het waren al mensenachtig. Die hè? Australopithecine ja. inderdaad, die zijn uh, geëvolueerd. Achteraf is ook Homo erectus, de werktuig gebruiken. Dus de opstaan, ja. Ja, dat klopt. Nee. En die, uh, ja, die vind je op de, in die vlakte zijn... Het is heel bizar als je op die vlakte ook wandelt, want ik hou ook heel veel van te voet op safari gaan. Dat weleens... lijkt mij gevaarlijk trouwens. Maar... Absoluut gevaarlijk. is ja. Weliswaar vergezeld door een gewapende ranger. Dan voel je, zoals de Amerikaanse schrijver Peter Matthijssen het ook zegt, uh, dan voel je eigenlijk de, de hartslag van Afrika door je laars in je lichaam komen. En dat is ook zo. Je voelt daar gewoon die, dat continent dat, dat leeft en ja, dat voel je gewoon niet. En daar maakt u dus foto's van wilde dieren, maar dat zijn niet zomaar foto's. U maakt portretten, of statieportretten van wilde dieren. Dat is misschien eigenlijk een betere omschrijving, hè? een statieportret. Hoe is deze vorm van fotograferen begonnen dan? Het is eigenlijk zeer uh, documentatief begonnen. Uh, in mijn startperiode bij het Wereld Natuurfonds... werd mijn werk vooral verkocht door uh, imagebanks, beeldarchieven... Die bijvoorbeeld heel realistische opnames gebruikte voor een artikel te spijzen of voor een boek te publiceren. Op het moment dat een journalist een, een foto nodig heeft, dan gaat hij naar zo'n beeld, beeldarchief. Een beeldarchief en, en dan, dan kan hij bijvoorbeeld die ja. bepaalde beelden bestellen. Maar op een gegeven ogenblik uh, was ik in Manjara in Tanzania, opnames het maken van een, uh, een olifant. En ik kwam een gigantische grijze kathedraal heel dicht bij mijn, uh, mijn voertuig ik stond helemaal in een open landrover met een statief, een grote 600 mm teledens. U stond uh, bovenop of zo? Of helemaal ik... bovenop het, uh, de achterbak. Ja. En ik was alleen vergezeld van een Afrikaanse chauffeur. En die olifant die draaide zich plots om... en die kwam naar mij op, gewandeld. En die driver vertelde mij... Robby, hier stopt het gewoon. Ik moet de motor afzetten, ik kan niet verder. Uh, let's hope in pray. Ze stond helemaal alleen zonder uh, bescherming. Waarom voor moest je de motor stopzetten dan? Want op het moment dat je krijgt, lang, dus... we zaten in een moeilijke geul... Ja. En als hij zo startte, zou die motor beginnen sputteren. En dan zou het dier zo geïrriteerd worden dat die absoluut zou aanvallen. Dus u stond op een bepaald moment oog en oog met die olifant? Helemaal eigenlijk zonder barrière. Het dier kwam dichter en dichter en dichter. Op een gegeven ogenblik kon die slurf, like een kronkelende cobra, was helemaal naar mijn richting aan het uitkomen. Ik streelde over mijn telelens. En die lag gewoon voor mij op, op, op de rail waar ik, waar ik stond. En ik durf gewoon niet meer te ademen. Ik dacht bij mezelf, van elke beweging die ik nu maak, al is het een ademhaling kan ik een, een oplawaai van je welste krijgen... en kan ik het vergeten. Dus ik stond helemaal aan de grond genageld. Ik kon ook het transport zien dat uit zijn ook kwam. Dat was een heel indringende blik. Dat heeft enkele seconden geduurd. Ik dacht in mijn ogen misschien wel vijf minuten. En plots draaide hij gewoon zich om, is, is, is weggewandeld. En ik heb geen enkel beeld gemaakt. En toen dacht ik, verdorie... U durft geen beeld te maken. Ik wil die dieren gewoon niet meer fotograferen op een documentaire manier... maar ik wil er eigenlijk gewoon het, het magische laten zien... wat ik zelf in die dieren zie... En dat was voor mij de omkeer. En van af ben ik alleen nog gaan werken... op het kunstzinnige vlak. Dus echt alleen maar beelden maken... met een, een, een kunstzinnige waarde. En dat magische heeft u dan van tevoren een beeld in uw hoofd? Van zo wil ik... Wel, ik heb natuurlijk altijd een beeld in mijn hoofd. Jammer genoeg is het, uh, het perfecte plaatje... altijd net buiten het bereik van, uh, van je lens. Maar die beelden die ik in mijn hoofd heb... zijn voornamelijk uh, abstracte dingen. Ja, ik heb tienduizenden zebras gefotografeerd... om uiteindelijk vijf opnames eruit te krijgen die ik wou. Een strepenpatroon dat op een bepaalde manier in, uh, in elkaar vloeit. Maar met grote roofdieren, vooral grote katten, ben je gewoon afhankelijk van wat er die dag gebeurt. Nee, ik heb bijvoorbeeld uh, vijf tot zes uur lang in een open landrover ook, in een verzinnende hitte gestaan, met honderden tc-vliegen die op mijn, uh, op mijn lichaam zaten. Gezellig. Om één bepaalde pose te zien die ik wilde. En al zes uur, uiteindelijk schoof één manjesleep over die andere en had ik de twee ogen op één rechte lijn. Dat is een, een prachtig werk geworden. En dat wilde u? Dat wilde ik. Daarvoor heb ik eigenlijk zes uur blijven wachten bij die twee oh, leeuwen. Wanneer bedenkt u dat dan? Ter plekke. Dat valt in. Dat is denk ik de creatieve geest die eigenlijk... Uh, maar dan zijn er allerlei andere wordt. momenten die u kunt fotograferen... waarvan je later misschien ook zegt dat zijn fantastische momenten. Ja, maar op zo'n ogenblik valt die compositie in mijn hoofd. Ik zie door het dat leeuw zijn hoofd een beetje wegdraait... zie ik een hele artistieke achtergrond. En dan weet ik dat dit is het plaatsje dat ik zoek en wil. En daar blijf ik gewoon... Uren, dagen verwachten. En gaat u dat thuis nog verder bewerken? Die worden bewerkt. Um, bepaalde beelden heb ik eigenlijk maar drie minuten werk mee. Dus gewoon uh, kijken dat er toevallig geen storend stofje of whatever uh, op zit. Maar andere beelden ben ik gaan bewerken met de achtergronden om ook een beetje een heel oude look te krijgen. Ik heb ook enkele beelden die lijken alsof ik ze met zuur heb be bewerkt. De bedoeling is een beetje om de oude beelden uit de koloniale tijd, zal ik maar zeggen om die een beetje na te boten. Ja, en dat doet u met heb... filters uit Photoshop bijvoorbeeld? Uh, vooral dat, maar ook soms met echt bewerking. Ik uh, platen die kras, achtergrond, uh, patroon van een oor van een olifant... die ik in een beeld naar voren breng bijvoorbeeld, op, uh, op die manier. En is dat niet een vloek onder fotografen? Uh, ik zie het zo niet, want ik zie het gewoon als mijn eigen uitdrukking. Mijn eigen kunstzinnige uitdrukking. Dus Sommige beelden zijn echt heel natuurgetrouw. Anderen zijn gewoon een dier in die wilde situatie... Maar een klein beetje op een, op een antieke manier proberen daar naar, naar voren te brengen. En wordt dat beest dan nog gepolijst? Het wordt niet gepolijst, want het is gewoon perfect zoals het is. Ja? Wat <laughs> er, er niks aan gedaan? Nee, nooit niet. Ik bedoel, uh, waar ik, kwalde, ik heb één groot beeld uh, van een leeuw. De feest noemt die. was een gigantische mannetjesleeuw die een klein beetje wegkeek. Heb ik gewoon de, donk, de donkere manen iets donkerder gemaakt om het hoofd te laten uitkomen. Dat was wel een... Uh, een, een, een digitale manipulatie zal ik het maar, uh, maar noemen. Maar het blijven wilde bieren, dus, dieren, dus het is hartstikke gevaarlijk. Het is absoluut gevaarlijk. Ik ben nu wel iets, uh, laat ik maar zeggen, al ouder geworden. Ik ben nu 47, dus ook iets voorzichtiger. Maar vroeger heb ik echt wel uh, gekke dingen gedaan. Ik ben uh, vaak met tinten, met een, een, een, een, een guide uh, op pad gegaan. Zo ben ik uh, in het Baringo-meer in Kenia, is mijn snacks volledig ondersteboven gelopen door, uh, door Nijlpaard. U ik lacht ben... er in uw slaapzak. Ik was nou ja. buiten mijn lenzen aan het reinigen met een, met, een, met een lamp. Toen plots die, die, die tank door het kamp kwam gestormd op een halve meter van mijn tafel af. Hij heeft gewoon alles weer gegooid en is gewoon like een stormwalser er, doorgegaan. Op een gegeven ogenblik waren we aan het rijden, ook in die open Landrover, En raakte mijn chauffeur met het de, de dak een tak en er viel een heel bijnest volledig uh, in, die, uh, in, de, in de wagen waar ik stond. Het probleem was, er waren leeuwen rond, dus we konden niets doen. Dus ik heb die, die avond iets van een 35 of 40 engels uit mijn armen moeten trekken. Dat zijn dingen die gebeuren. Ik ben uh, oog in oog gestaan bijna met een uh, mannetjesleeuw. Ik was op, uh, op pad met een ranger. En die man vertelde me, kijk, ik heb geen geweer nodig... ...want er zit geen leven in de buurt. Ik zal jouw statief leven leven dragen. Dat vond ik gewoon heel, heel gezellig van die kerel. Tot we na de opnames plots een gigantische managerleeuw... ...die achter de, achter de rot stond begon te brullen. En die kerel die keek naar mij en zei, Robby... Er horen hier geleefd zijn nu. Ik heb een gewee niet bij. Dus wij zijn gewoon een kilometer lang achterwaarts. We hebben een statief voor mij stap voor stap voor stap naar achter moeten lopen. En mijn hand borstelt gewoon uit mijn keel. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren. Heeft u een beeld dat sowieso nog moet worden vastgelegd? Altijd. Altijd. Want het, het, het leukste beeld dat ik in mijn hoofd heb moet nog steeds genomen worden. Hartelijk dank, Robby Bolijn, hij is natuurfotograaf. En tot en met 21 december is zijn expositie te zien bij Eduard Planting in Amsterdam. Dit is Radio 1. 1 minuut over half twaalf. Dorold Megens brengt het NMS-journaal. De economische activiteiten in Nederland brengen steeds minder schade toe aan het milieu... zegt het CBS in een rapport over de groene economie. Uitstoot van broeikasgassen, de afvalproductie en de emissie van zware metalen... zijn gedaald sinds 2000. De omzet van de detailhandel is in het derde kwartaal van dit jaar met 2% gekrompen. Verkoop liep eigenlijk met meer dan 4% terug... maar door hogere prijzen bleef de omzetdaling beperkt. En Vooral september was een slechte maand met een daling van 6%. De online winkels daarentegen doen het onverminderd goed. Daar steeg de omzet met 8%. De gemeente Amsterdam en het Rijk zijn het eens... over de toekomst van het marine in de stad. Bij het Scheepvaartmuseum, complex van 14 hectare... wordt in de toekomst toegankelijk voor het publiek... komt een park met een haven en restaurants... En een deel van het terrein is bestemd voor woningbouw. En in de gemeente West, Maas en Waal in Gelderland... is een man aangehouden voor het verwaarlozen van boerderijdieren. De dierenpolitie had een melding gekregen over geiten, schapen... en een paard die daar verwaarloosd zouden worden. Dieren waren zwaar onder voet En een aantal van die dieren lag tussen schapen schapenkadavers... in vieze stallen zonder drinkwater. Dat zijn de hoofdpunten. René Passet in Den Haag kijkt uit over Nederland en ziet files. Op de A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn naar Hengelo... daar staat al sinds vanochtend een tankwagen die moet worden geborgen bij Twello. Twee rijstoken zijn dicht en dat levert drie kilometer file op. Ook veel vertraging op de A50, Os Arnhem... tussen Knopend bankhoef en Knopend valburg 4 kilometer. Alleen de vluchtstok is daar nog open na een ongeluk. Het is verstandig om voorlopig om te rijden. Volgt dan de borden Den Bosch. Dan rijdt u onder meer via de A59, de A2 en de A15. Uh, ze zijn bezig met een onderzoek aan de bovenleiding bij Schiphol. En dat betekent dat er daar veel meer de treinen van en naar Schiphol rijden, hou rekening met vertraging. Dit is de gids.fm. met Felix Burders. Waarom krijgt de PvdA geen enorme tik naar de aanschaf van de Jsf? Het antwoord van de kennis zometeen in midweek Den Haag. Sign your name. En hoe ging het dan ook alweer verder? Uh, across my heart, volgens mij. I want you to be my baby. Kijk of ik gelijk heb. Cross my heart, I want you to be my baby. Hier wel. Sign your name. Uit 1987 van het album Introdu Introducing the Heartline according to Terence Trent D'Arby. En dat is inderdaad de zanger. De hits. Onze midweekse politieke beschouwingen zijn hier. Francisco van Jola, eindredacteur van de opinie en Debat -site en Peter K, politieke redacteur bij Pauw en Witteman. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Felix. Er zijn vandaag verkiezingen vanwege wat gemeentelijke herendelingen. Francisco, die grenscorrectie van de gemeente Münsterhiem, uh, kunnen we die naar landelijke verhoudingen vertalen? Dat ligt eraan wat de uitslag is. Het gaat heel simpel. Het gaat gewoon heel simpel. De media gaan elke uitslag vertalen naar landelijke uh, uh, verhalen. Wat die ook is. Dat maakt niet uit. Want anders heb je geen verhaal. En je moet als media nu eenmaal wat verhaal vertellen. Je kan niet zeggen van ja, er waren verkiezingen in een, klein, in een dorpje. En, of in een stad. Oh, wat, pardon. Zo'n soort niet Niet mailen. In een belangrijk gebied in Nederland. En uh, ja, dat is alleen maar voor dat gebied belangrijk. En voor de rest eigenlijk niet. Dat kan je niet zeggen. Nee. En bij de politi politici zal je zien van op het moment dat de uitslag gunstig voor hen is... dan vertalen ze dat onmiddellijk naar landelijk beleid. En op het moment dat de uitslag niet gunstig voor hen is... dan zullen ze zeggen van ja, dat is alleen maar plaatselijk. Peter Boskopers vallen zometeen onder de gemeente Alphen aan de Rijn. Zal dat het vertrouwen in de politiek goed doen? Dat lijkt me ontzettend... Ja, kijk, die afstand tussen de burger en de politiek... Dat is natuurlijk altijd een probleem. Hè? Dus dat, wordt, wordt, dat is natuurlijk moeilijk voor die mensen. Maar... Ja, weet, we kunnen niet anders. Hè. We, binnenkort gaat Plastik ook provincies samenvoegen. Dus de ambitie... Om, is de bedoeling, maar? Of dat gaat gebeuren is nog een vraag. De, ja. de partijkopstukken zijn zaterdag allemaal langs geweest in die gemeente. Om te benadrukken dat het hier gaat om gemeentelijke zaken. Hebben ze in het weekend dan niks anders te doen? Uh, ze hebben genoeg andere dingen te doen, denk ik. Dat hadden ze ook graag gedaan waarschijnlijk. Maar deze verkiezingen worden toch best belangrijk gevonden door de politici. Omdat het uh, voor het eerst weer... Een, een echte peiling is van uh, hoe liggen de verhoudingen... eigenlijk sinds we deze coalitie hebben. Maar zou je nou je als, als inwoner van zo'n plaats... je uh, politieke voorkeur laten bepalen door wat er landelijk gebeurt? Nou, dat, je, blij, je ziet dat de landelijke politie er wel zo over denkt. Dierik Samson is een week op campagne geweest in Friesland. Toevallige plek waar hij ook vandaan komt. Ik bedoel, Leeuwarden is, is hier opgegroeid. En die heeft daar wel, wel degelijk zijn gezicht laten zien. Ja. En dat hebben de andere politie ook gedaan... Uh, ik begrijp wel vooral om de opkomst te bevorderen. Weet je wel? Je moet, bij normale verkiezingen is het zo van... ik ben veel beter hier in de, en, en ik heb betere standpunten. Hier gaat het er vaak om dat je zorgt dat de opkomst... een beetje richting de 50% gaat. Dan mag je al blij zijn. Uh, en dan vooral duidelijk maken dat je eigen aanhang echt moet gaan stemmen. Want dat het heel belangrijk is om... Uh, om die stem uit te brengen. Dat, uh, dat moet nog echt nog over het voet gebracht worden. denk dat uh, Spekman meteen weer naar voren komt. om te zeggen dat die participatiesamenleving toch geen idee is. Dus een beetje het linkse geluid binnen de PvdA weer laten horen. Ja, dat mag ook wel. Want in Friesland doet de SP niet mee. En, uh, dus is het heel goed om daar een beetje links uh, profiel ja. weer op te zetten. En bovendien poetsen. heeft de PvdA het voor elkaar gekregen. dat er geluid de geluidsoverlast van de JSF. die nabij Leeuwarden wordt gestationeerd. en er worden verkiezingen gehouden. En dat die minder wordt. Nou, dat is toch lekker daar voor de plaatselijke afdeling. Ja, dat is heel erg, heel erg goed voor de plaatselijke afdeling, want de plaatselijke afdeling is gewoon tegen die ESF uh, in tegenstelling tot de landelijke afdeling. Dus wat dat betreft is het dan weer heel verwarrend. Dus dan stem je dat... in Leeuwarden op de partij die tegen de JSF is en die hem landelijk invoert. Dat is ongeveer, uh, zo, uh, zo liggen volgens mij ook de verhoudingen tussen landelijk en plaatselijk. Dus, uh, ja, wegen, nee, tot... dat, dat blijft, dat is een hele rare tegenstelling natuurlijk. Maar dat, uh... Ik heb Samson nog nergens gehoord met het eerlijke verhaal over de JSF de afgelopen dagen. Ja, en dat vind ik ook verbazingwekkend, want op het moment dat er dan eigenlijk echt een beslissing wordt genomen. Dat zien we, als je in IJsing twaalf uur lang in de, in de Tweede Kamer... in een klein commissiezaaltje uh, vragen stelt aan de minister... en uiteindelijk, na heel veel gedoe, zeggen... oké, okay, we, we zijn voor de JSF. Eindelijk is het hoogwoord eruit. Dat heeft zelfs waar de minister van uh, Buitenlandse Zaken... ook al eerder gezegd dat het kabinet ervoor was. Diederik Samson, die twijfelde daar toen nog aan... want die wilde eerst uh, zien dat alle, aan alle voorwaarden voldaan werd. Uh, maar dan, toen werd er al die voorwaarden voldaan... en dan is het opeens stil in de media. Um, stil van dat, de kant van de PvdA? Ja, dan zijn ze niet meer te vermurden... Tot, tot nog één keer uitleggen waarom dan, uh, er nu voor gekozen is. Dat heeft natuurlijk ook te maken met deze verkiezingen... want het is dan heel vervelend... dat je dan vlak daarna weer een, een lokale verkiezing hebt. Het heeft ook te maken, denk ik... Uh, tenminste, dat bespeur ik bij, bij hen zelf... De, de, aan de manier waarop de media dan zo'n zo punt aanzuilt. Zij weten ook wel dat we... Dan zullen we vragen van oké, okay, jullie, of, of nog eens zullen we herhalen hoe vaak ze van standpunt veranderd zijn. En daar hebben ze dan gewoon geen zin in. Dat heet niet wrijven in een vlek. Een bekende wet van Jack de Vries. Stilzitten uh, als je geschoren wordt, wordt ook wel gezegd natuurlijk. Ja. En ervan uitgaan dat de, de pers en de, het publiek dan zo snel mogelijk vergeten zijn. En is het niet omdat hij, er is deze week ook een boek over hem verschenen? Waarin dan, over uh, Samson. Over Samson. Waarin waar die beschreven wordt dat hij geen zin heeft om naar buiten te treden omdat hij daar geen vragen over wil beantwoorden. Over dat boek bedoel je? Ja. Nee, kijk, als je het boek dat leest... Dat heeft er wel meegewerkt, hè? Ja, nou ja, als je het boek leest... dan zie je een, een politicus die eigenlijk heel graag... altijd zijn standpunt wil uitleggen. Dus in dat, in, in het moment dat het boek verscheen... werd, werd dat standpunt over de JSF ingenomen. En eigenlijk is dat, zie je dan een soort rare uh, tegenstelling. Het is bijna een paradox van... ja, de, ik, ik zou bijna denken van die man zit thuis... met zijn vingers in het tafelblad. en Eigenlijk wil hij gewoon graag naar buiten om uh, uit te leggen... hoe dat zit met die JSF en waarom ze dat gedaan hebben. Zo komt dat hij, uit kan die hij niet uitleggen. Dat kan hij niet uitleggen. Nou, Hij kan het best uitleggen, maar dat doe je dan niet... Ja, maar omdat, kijk, het, het verhaal omdat wat... je dan in het frame van de media zou trappen. Nee, want op het moment dat hij nu zijn, uh, zijn JSF-standpunt gaat uitleggen... op een manier die acceptabel is voor zijn coalitiepartner... dan verlaat hij zijn beroemde eerlijke verhaal. Want we weten allemaal dat de PvdA... Wil de JSF niet. En ze doen dat alleen maar omdat ze met de VVD regeren. Als ze niet met de VVD zouden regeren, zouden ze de JSF nooit aangeschaft ja, hebben. Ja, nou kijk, weet je, in die formatie waren ze zo klaar met de JSF. dat ze, uh, dat ze tijdens het onderhandelen, het bekende uitreilen. dat Mark Rutte op een gegeven moment zei: van Ik hoef dat helemaal niet, dit hele ding niet. <coughs> uh, laat me zitten. En dat Dirk Samson zei: Ach, uh, nee, maar ik, ben, ik stem er wel mee in. Weet je wel, zo erg staat ze in dat uitreilen. Ze, dus zo... ze, ze noemen hetzelfde nieuwe VIRA. Het enige voordeel is, is, is dat die dat ISF goedkoper is dan de Vira. Het isf besluit heeft, ja, heeft... Voor de, jou had hij het toch nog moeten uitleggen. Heeft de partij trouwens maar één zetel gekost... de Partij van de Arbeid, in de peilingen althans. Maar nou, misschien helpt het dan toch om heel stil te blijven. Als je de peilingen zeggen op dit moment helemaal niks... omdat niemand weet waar hij op moet stemmen. Maar goed, hoe verklaren jullie dat? Eén zetel maar. Nou, gewoon omdat het, omdat het geen issue is kennelijk. Die is een beetje jezen, moe. En, ja, ik weet het niet. Maar de peilingen zeggen op dit moment... Omdat, als je mensen vraagt van waar ga je op stemmen... dan zegt de meeste mensen zeggen dat ze dat niet weten. Dus de, Het enige wat je overhoudt in de peilingen zijn de diehards... die altijd al weten wat ze gaan stemmen. Daarom zie je dat ook de, de, de uitgesproken partijen het meeste winnen. Dus de meeste mensen zeggen tegen jou, ik weet dat nog niet. Dat is jouw peiling. Dat is mijn pijn. Nou, in werkelijkheid is het zo dat 50% van de mensen over het algemeen weten waar die op stemt. Die, die voelen zich thuis bij een bepaalde partij. En 50% besluiten tegenwoordig op een van de laatste dagen voor de verkiezingen. Vaak zelfs de laatste dag. Dat hebben, hebben we de laatste keer gezien. Femke Halsema vindt in een column in De Correspondenten, dat is een online krant, dat commentatoren en critici te hard zijn over politici als bijvoorbeeld Samsung. Kraktenmoord, salonpopulisme, borrelpraat, onderbuikgevoelens. Mee eens, Francisco? Ja, nee, ik bedoel, ik te, te, er is een beetje... Ben jij het daarmee eens, Francisco? Ja, nee. Ik vind, aan de ene kant vind ik dus dat er, ook wel, dat er wel vaak laatdunkend wordt gedaan... over het vak van politicus... En dat vind ik niet terecht, omdat we in ieder geval mensen... en je ziet ook dat dat steeds verder wordt uitgekleed... en dat je eigenlijk met allerlei affaires er steeds minder... je en geen wachtgeld mogen ze hebben. Ik vind geen wachtgeld voor politici... een recept, recept voor corruptie. Dat is als je politici, niet goed met politici omgaat... als democratisch land... kan je verwachten dat de politici voor zichzelf gaan zorgen... en dat ze corrupt worden. Dat zie je eigenlijk in alle andere landen. Dat is heel dom. Dus dat we vinden dat die mensen eigenlijk dat allemaal maar moeten doen... vanuit een soort idealisme en verder niet. Dat wordt meestal gezegd door mensen die zelf ideaal hebben. Dus in die zin ben ik het met haar eens. Aan de andere kant is het wel zo dat politici gewoon niet de meest betrouwbare figuren zijn die er rondlopen. En ze zeggen tegen jou A en ze zeggen tegen een ander B, ja. Een ander politiek ja. ding. Het bezoek van Marine Le Pen en Wilders. Ze willen samen gaan optrekken in Europa. Maar de verkiezingen voor het Europees parlement zijn pas in mei volgend jaar. Is hier sprake van goede timing? Uh, de, de meeste partijen vinden van niet. Want die willen nu op dit moment niet het debat met Wilders... of met uh, uh, iemand als uh, Philip de Winter... omdat ze geen extra aandacht willen geven aan dit, uh, aan dit uh, publicitaire stuntje. Um, en ze stellen zo'n debat liever uit tot ergens in april, mei... wanneer die verkiezingen voor de deur staan. Wat wel opmerkelijk was gisteren in Den Haag... Uh, was dat er eigenlijk weer zo'n kluwe rond uh, Geert Wilders was. Dat hebben we heel lang niet gezien. Hij kon ongestoord doorlopen de laatste tijd... Maar nu waren er weer dertig journalisten omheen. En vandaag zullen we, zullen, zal de media ook uh, massaal aanwezig zijn... bij het bezoek van uh, mevrouw Le Pen en bij de persconferentie. Dus in die zin is er weer veel, veel uh, aandacht voor hem. En dat is de timing? Want er zijn gemeenteraadsverkiezingen... daar doet de PVV niet aan mee. Nee, dus zij kunnen al uh, zich voorbereiden op die Europese dus verkiezingen. Dus zij willen de aandacht wegtrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen... en naar zich toetrekken. Maar wat heel erg grappig is, is dat ze doen niet mee in die gemeenteraadsverkiezingen omdat uh, wil het risico niet wil lopen... dat er allerlei incapabele figuren in die gemeenteraden... zijn partij door het slijk halen. Ik bedoel, ze hebben het in de provincie geprobeerd. En daar zag je de boel uit elkaar vallen. Den Haag is een gemeenteraad waar de partij al bijna niet meer bestaat... omdat ze er allemaal onderlinge ruzies hebben gekregen. Dat wil je voorkomen. Het aardige is dat hij nu huh? Europees... Dat wilde hij voorkomen. <laughs> okay. Het aardige is dat hij nu Europees gaat samenwerken... met, uh, vlang, met uh, extreme partijen als uh, Front National en uh, Lega Nord... Waar ministers voor oerang oetang of voor aap worden uitgemaakt. Dat soort uh, uh, dingen moeten nu ook uitgelegd worden. Je, je trekt een paar, paar partijen bij hè, waar ook rare randfiguren in zitten. Zal de PVV gaan scoren door een verbindenis met rechts in Europa? Of kan het, kan het de Nederlandse kiezer iets schelen? Bedoel ik nou ja, een peiling van een vandaag wees uit dat 72% van de PVV-stemmers. een peiling van zojuist verschenen, zeg maar. Dat 72% van de PVV-stemmen ze prima vindt. Wij weten niet of de PVV. Het legt een beetje aan hoe groot de opkomst is van de andere partijen bij de uh, Europese verkiezingen, die is altijd heel erg laag. Nou, slagen de andere partijen erin om veel van hun kiezers naar de dingen te krijgen, dan zal die wat minder scoren. Dan ja, krijg, je, krijg ja. je de, de, de hard, hardcore PVV die stemt en die haalt dan wel weer het een en ander binnen. Het is wel zo, dat ik moet constateren dat er eigenlijk nu, zie je dat er een soort mythe toch uiteenvalt. Hè. Die wordt Ons is de afgelopen tien jaar verteld dat de PVV niet extreem rechts was. En dat we dit, dat, dat toch wel eh, dat dat meeviel. Nou, als je kijkt met welke partij die omgaat, ik zou niet weten met wie je dan wel moet omgaan om gewoon om extreem rechtsgevonden te worden. Dus we kunnen constateren dat hij ja. dat is. Tot zover Midweek Den Haag met Francisco van Jolen... eindredacteur van de Opinie en Joop.nl. en Peter K., politiek redacteur bij Pauw en Witteman. Hierin graag tot volgende week. La, la, la. La, de de Gets. Een bescheiden hype op internet, vooral onder muzikanten. De filmpjes op YouTube van een Britse jongeman... die Close Harmony zingt. De muziekredacteur Botte Jellema... Laat ons wat horen. Ja, luister even mee naar Jacob Colliers laatste creatie. Baby Cause I'll be standing on the side when you're checking, out. I got on the but you can't you can't you that you must go. But I say. But don't you can't you can't you can't you you And you get fooled by smiling faces Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing Baby Cause I'll be standing on the side When you check it out And you get off En zo gaat het nog een tijdje door, don't you worry about a thing van Jacob Collier. Het is een oud nummer van Stevie Wonder uit 1973. Had hij een hit mee, kwam van het album Innovations. Maar jij kent een andere uitvoering ook. Hè? Nou, het is ook bekend geworden van de popgroep Incognito. Um, ja. Maar dit is helemaal opnieuw gezongen en gespeeld. En wel door één iemand. En dat is deze Jacob Collier. Um, hij is 19 jaar, hij woont in Londen. Hij studeert jazzpiano aan de Royal Academy of Music. Dat is een vermaard conservatorium in Londen. En dit nummer zet hij een paar weken geleden op YouTube. En dat is al meer dan, door meer dan 300.000 mensen daar bekeken. In het filmpje zie je een soort uh, split screen. Je ziet Jacob zes keer naast elkaar zingend. Later in het nummer zie je hem ook nog eens ja, een dozijn instrumenten bespelen, want dat kan hij ook nog. Maar in het zingen heeft hij eigenlijk nog het meeste plezier. Nog een voorbeeldje ervan: ja. uh, de titelsong van de film Willy Wonka and the Chocolate Factory. 1 2 3 Come with me up, and you be bob bob and you will don't hear imagination take a look to and you see into your imagination Ja dit is bijzonder wat hier doet. Dit is close harmony. Uh, het gros van de popliedjes dat bestaat uit uh, akkoorden die drie klanken zijn, drie ja. noten die samenklinken tot iets wat wij herkennen als een uh, mooi akkoord. En Jacob die stapelt boven die, die noten nog eens een keer drie. Dan kom je op die zes waar we het eerder over hadden. Nou, dat zijn die kleuringen die je hier uh, in deze muziek hoort. En die kleuringen die verandert hij onderweg ook nog voortdurend. Hij voegt echt wel honderd muzikale ideeën in zo'n arrangement in. Waarbij het hem trouwens ook nog lukt om het nummer gewoon intact te laten. Want je kan dat, uh, don't you worry about the thing, toch zonder probleem meezingen. Yep. Nou, ik heb hem gisteren via de telefoon kunnen interviewen en hij vertelde hoe hij dat doet. I'm kind of aware that there, there is a lot of stuff in that thing. Uh, there's there's a lot of stuff going on, but um, you know, as, as, as a listener, I think it's really it's really exciting to be engaged, mm -hmm. um, but without being taken to a level where you can't. Het is gewoon een hele hoop witgen en het is gewoon dat je het niet in kan nemen. Dus waarom? In dat je niet te wormen over het ding? Ik probeerde de soort complexe harmonie met de soort Latin groeven, wat ik vond heel cool. En daarom is het zo dat, als de Latin groeven een beetje gaan, je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje en dan ga je klaar voor de volgende harmonische chant. Ja, er zit heel veel muzikaal materiaal in zijn versie van Don't You Worry About The Thing. Daar is hij zich bewust van, zegt hij. Maar omdat het een bekend nummer is, raak je als luisteraar niet zo snel. Verdwaald en dan wordt het niet één grote witte ruis voor je. Want die melodie die blijf je herkennen. En om het spannend te houden, heeft Jacob ook nog een, het in een letting groove gespeeld. Nou, dat zorgt er ook voor dat je uh, soms even de tijd krijgt om weer eventjes alle muzikale geweld over je heen te krijgen en je klaar te maken voor een volgende deel van het nummer. En dan hoor ik ook hele hoge noten, zo'n beetje van een countertenor, en ook ja. van die bijzonder lange basnoten. Ja. Zingt hij dat allemaal zelf? Dat zingt hij allemaal zelf. Hij bouwt zijn nummers laag voor laag op bij de opnames. Alle zangers van hemzelf Hij heeft zijn hele leven gezongen en geoefend in het zingen van hoog tot laag. I do kind of silly exercises with my voice to try and stretch it. Uh... A little bit, but it's it's not so much something that I practice. It's it's more just kind of, I sing where I feel comfortable. I don't think people should should try and strain their voices. Can you demonstrate one of these silly exercises? Yeah. So, you know, if it's like, if you if you sing around the circle of fifths, then then you can go up and down. So you go like, doo dee, doo dee, doo dee, doo dee, doo dee, doo dee, doo dee, doo dee, doo doo doo doo dee, doo dee, doo dee, doo That kind of stuff and and it's just like ways of stretching your voice which is really fun and and it just it just kind of keeps you active and keeps you bouncy. Ja, dus wat hij nou hij doet hier wat hij dan noemt silly exercises, rare oefeningen, gekke oefeningen van heel laag naar heel hoog en zegt dat om dat actief en flexibel houdt. Het is natuurlijk bijzonder handig om dat allemaal te kunnen als je dat Close Harmony zingt en alle partijen voor je rekening neemt. En dat zie je hem dan ook doen op die filmpjes hè? Ja. in YouTube. En dan kan ik me voorstellen dat hij de bijbehorende video's niet tegelijkertijd kan opnemen. Nee, dat dat kan te... ik me niet voorstellen. Nee, het is te ingewikkeld. En bovendien zou je dan voortdurend de microfoon voor zijn snuit zien. En dat is natuurlijk ook niet zo mooi. Het zit muzikaal zo ingewikkeld in elkaar dat hij er echt wel heel veel werk van heeft om die audio goed op te nemen. En daarom zie je hem in die filmpjes dus inderdaad veel gevallen playbacken. Die video neemt hij achteraf op. Um, some some instruments I, I actually film and record at the same time, which is, is hard because it takes a lot of time to kind of um, you know like you you have to run from one side of the room to the other really really fast. You have to kind of press <laughs> go on the video and then press go on Logic and then, then, then run to the drum kit and like play a groove. You know, yeah. Uh, but it's it's extremely fun. You know, it's it's very fun, but. Uh, met alle vocal dingen, ik denk dat het belangrijk is om het absoluut correct te maken. Dus, you know, ik spreek een paar dagen recording alle tracks eerst en ze zijn correct en zodat ze in tune zijn. En ik record ze frase voor frase, zodat so ik het you know, in sync en everything. Sommige instrumentale dingen die neemt hij wel meteen op, uh, zowel voor audio als video, maar de zangpartijen die zijn zo ingewikkeld dat hij die vooraf opneemt en frase voor frase. Nou, dat maakt het mogelijk dat het zo goed klinkt. Als alle audio dan is opgenomen, dan gaat hij voor de camera zitten om de video op te nemen. En yeah. daarna moet alle video bij elkaar. En dat moet ook nog synchroon lopen met de audio. En dan hebben we het dus nog niet eens over het verzinnen en uitschrijven van al die zanglijnen van tevoren. Nou ja, hij zet de techniek heel handig in om iets wat heel ingewikkeld is er heel makkelijk uit te laten zien. Maar het is echt heel veel werk. Ik vroeg hem hoe lang hij eigenlijk bezig was met Don't You Worry About a Thing. Um, don't You Worry About a Thing It took me uh, twee months. Twee months. Exactly twee months. Yeah, and I mean the thing is, you know, I'm I'm obviously I'm studying at the academy, so I have to go in and do that, and I've got other things that I do in my life aside from that. So you know, it's it's like two months on and off. I remember when I did Pure Imagination, which is the one before it. That that particular one was one week. It was like a it was very intense, full time one week. Yeah. Ja, isn't she lovely? Een nummer van uh, Stevie Wonder. Daar heeft uh, Jacob Collet een uh, volle week aan gewerkt. Um, om daar, uh, op zondag maandag ging hij dat arrangeren. Dinsdag en woensdag ging hij uh, de audio opnemen. Uh, zaterdag, uh, vrijdag, zaterdag video maken. En op zondag heeft hij het op YouTube gezet. Nou, hij zegt dat hij het in de eerste plaats maakt allemaal omdat hij het heel leuk vindt om te doen. Maar ook omdat hij er hele leuke reacties op krijgt. People are so lovely. The people are so kind. About the muziek and, and they, they write me really lovely messages saying that, saying that, you know, they, they love what I'm doing and they're, they're a big fan and that they'd love to hear more stuff. Nou ja, hij krijgt die fijne reacties onder zijn YouTube filmpjes, maar hij krijgt ook e-mails van echt grote namen uit de muziekwereld, zoals Quincy Jones, uh, Herbie Hancock en Pat Matheny. So. Ja, het blijft niet onopgemerkt. Hij heeft al bij uh, Platenmaatschappij Universal een deal voor een demo gekregen. Uh, hij wil heel graag een album gaan maken. Dus nou ja, het is misschien een naam om even te onthouden: Jacob Collier. Motti allemaal. En dan nog de televisie vanavond. Stephen Fry is out there. In zijn tweedelige reportage onderzoekt hij... hoe het is om homo te zijn op verschillende plekken in de wereld. Hij bezoekt Oeganda, de Verenigde Staten, Rusland, Brazilië en India. En vanavond zijn beelden te zien uit Brazilië. En daar is het voor homo's goed toeven. Het land van de macho's is homovriendelijk geworden. Hoe dat kan is te zien op canvas vanaf vijf over negen. En hebt u dan geen trekken, dan is er op de BBC de kunst van het koken. In Masterchef The Professionals zetten professionele koks... hun beste bordje voor om het hart van meesterchef Michel Roux te winnen. Smaakvolle tv op de BBC, op BBC 2 tussen 9 en 10. En lekker elke avond. En dit programma, Gids.fm, kunt u volgen via Twitter. Wilt u meer discussiëren over wat u in dit programma hoort... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender, lunch. Onder leiding van Jurgen van den Berg. Surf naar de degids.fm. Tot morgen maar weer. Big Brother is watching you. Anno 2013 is dit realiteit geworden. Op het internet worden onze sporen gevolgd. Telefoons worden afgeluisterd. En op straat worden we bespied door camera's. In twee dingen een week lang gesprekken over afluisterpraktijken... spionnen en privacy. Twee dingen...